9 uur, Helene Ekker met het NOS-journaal. Kledingketen Primark heeft belangstelling voor de bijenkorfvestigingen in Arnhem en Enschede. In die panden zouden in de herfst van volgend jaar Primark-winkels moeten komen. Primark maakt goedkope kleding en is vooral onder jongeren erg populair. De bijenkorf noemt de aangekondigde sluiting van vijf filialen een moeilijk besluit. De filialen in Arnhem en Enschede gaan begin volgend jaar dicht. In het voorjaar van 2016 sluiten de winkels van de bijenkorf in Groningen, Breda en Den Bosch. In totaal verdwijnen er 262 arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd kondigt het bedrijf aan meer te gaan investeren in de zeven bijenkorfvestigingen die open blijven.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 De politie benadrukt dat het niet gaat om een nieuw onderzoek naar de omstandigheden waaronder het paar verongelukte in Parijs. Eerder onderzoek wees uit dat het ongeluk te wijten was aan het roekeloze rijgedrag van de chauffeur van de auto waarin Diana en Dodi zaten. Van wie de nieuwe informatie afkomstig is, is niet duidelijk en ook over de informatie zelf is niets bekendgemaakt. Op het WK Atletiek in Moskou hebben de Nederlandse deelnemers vandaag geen rol van betekenis kunnen spelen. Sprinter Juran Di Martina eindigde in de finale van de 200 meter als zevende. Hij had last van een lichte blessure. Usain Bolt won de race. Marathonloper Michel Butter stapte al na een kilometer of 13 uit de race. Hij had rug- en liesklachten. In de finale van de 5000 meter voor vrouwen eindigde Suzanne Kuiken als achtste. Ze was daarmee de beste Europese atlete. En in de eredivisie heeft PSV ook zijn derde wedstrijd gewonnen. In eigen huis werd Go Ahead Eagles met 3-0 verslagen. Kambuur won thuis met 4-1 van Groningen. En drie andere wedstrijden zijn nog bezig. Het weer overwegend bewolkt en buien ook morgen eerst bewolkt. Later kans op zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Kluiskraker, de nieuwe miljoenenprijs van de Bank Giro Loterij die er deze maand gegarandeerd uitgaat. Kraakt u de kluis met 3,2 miljoen euro? Ga snel naar bankgiroloterij.nl en speel mee. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights, het classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo presenteren we Jean-Yves Thibaudet met Ravel en de vijfde symfonie van Shostakovich op 23 augustus. Kijk voor kaarten snel op robecosummernights.nl Nogmaals goedenavond. Laten we eens kijken of er ergens gescoord is. In Nijmegen bijvoorbeeld. Frank Wieluit. Ja, goeiedag zeg. Zullen we volgende keer het nieuws gewoon uitstellen? Want alles gebeurt gewoon terwijl het uh, journaal bezig is. Het is bij NEC pack 0. Twee. Dus we hebben aardig wat gemist inderdaad. De eerste goal komt op naam van Drost. De bal komt vanaf de rechterkant. Drost, randje 16, helemaal vrij. Breuer die probeert nog in de buurt te komen. De eerste inzet van Drost. Hij mag het twee keer proberen. Wordt nog gestuurd door Jonssen. De bal komt terug. Breuer ligt nog op de grond. Drost die staat en die kopt. De bal in het lege doel. 1-0 voor Peck. Een paar minuten later aan de linkerkant. Een goede actie van Moktar. Draait eerst om bovenberg heen. Passeert dan Breuer alsof hij er niet staat. En bedient vervolgens in het midden Benson En die schiet de bal voor de tweede keer binnen korte tijd achter Jonssen. Dat betekent binnen drie minuten bij NEC-Pack 0-2. Roda Vitesse, Richard van der Waarden. Nog steeds 0-0. 19 minuten op de klok en zojuist een schot net voorlangs van Luix. De centrale verdediger van Roda en ook Vitesse heeft toch twee aardige kansen gehad. Met een schot van Leerdam, rakelingsnaast en een kopbal ook naast. 0-0 dus. En RKC-AZ, Aramon nog steeds 1-0 voor AZ na 61 minuten voetbal. RKC claimt net een penalty. Kastelen dacht de bal tegen de hand op te schieten van, uh, van Jan Wuiters. Maar Makkali wilde daar niet aan. Geen strafschap dus voor AZ. En die voor uh, RKC 1-0 stand Dus voor AZ. Dat ook in de tweede helft rustig heeft afgewacht tot de RKC-storm is gaan liggen. En creëert vervolgens zelf de beste kans van die tweede helft. Want Elm schoot de bal vanaf de tweede lijn via een been van een RKC-verdediger. Op de paal buiten bereik van keeper Seda. Maar die bal ging er dus niet in. En zo staat het na 62 minuten voetbal. Hier in Waalwijk nog altijd 1-0 voor AZ. For fears. Everybody wants to rule the world. Hoe leuk is Roda Vitesse, Richard? Ja, ik vind het moeilijk te typeren. Het is niet echt uh, geweldig hoor, niet hoogstaand. Wel... Aan beide kanten mogelijkheden, kansen. Dus wat dat betreft is het voor het publiek, het neutrale publiek dan wel weer leuk. Maar er wordt niet echt heel erg goed gevoetbald. En je merkt aan het spel van bijvoorbeeld Vitesse dat ze daar toch nog behoorlijk zoekende zijn. Eigenlijk al weken lang Peter Bos, de nieuwe trainer, wil daar aanvallender spelen. Meer domineren zoals hij dat als trainer van Heracles Almelo deed. Een behoorlijke omschakeling. Want Vitesse vorig seizoen onder Fred Rutte. Dat was vooral reactievoetbal, countervoetbal. Terwijl we nu even moeten kijken naar een aanval van Vitesse met Kazajsviel. Die gaat het strafschopgebied in. Buitenkant voet. Dat is mooi geschoten van de Georgië. En dan zit daar nog net een hand aan van Kurto. De Poolse keeper van Rode JC. Dit zag er aardig uit. Zo wil Vitesse graag voetballen. Verzorgt positiespel via Prupper. Die vandaag op het middenveld staat. Gaat de bal dan naar Kazijsvili? En een mooie save van Kurto. Anders had Vitesse toch echt op 0-1 gestaan hier in Kerkrade. De corner nu wordt getrapt door Theo Jansen. Daar staat Kasia. En dan is het Havena. Van dichtbij, maar wordt er een overtreding gemaakt bij dat duel waar Havenaar bij betrokken was. Dat zag de scheidsrechter Ed Jansen goed en dus terecht gefloten. En het spel gaat alweer verder aan de linkerkant van het veld met Van Peppe. Paast naar Pluim. Pluim zoekt dan daar Nemet. Die doet dat handig aan de linkerkant van het veld. Nee, het is fladerend. is Leerdam voorbij. Paast dan richting Pluim. En dan staat Kasia daar goed opgesteld. Blijft rustig en paast vervolgens kort naar Theo Jansen. Die steekt de middenlijn over. Theo Jansen dan even temporiseren. Bal gaat terug naar de linkerkant. Daar staat Patrick van Aanhold. Vorige week twee persoonlijke fouten in de wedstrijd tegen RKC. Maar Peter Bos liet hem dus staan. Van der Struik was wel het slachtoffer. En uh, zit op de bank net als Jonathan Rijzen. in de punt van avond bij Vitesse. Staat dus vanavond Havenaar. De derde centrumspits in drie verschillende wedstrijden. Ook dat betekent dat Peter Bos daar ook nog... Behoorlijk zoekende is als trainer van uh, Vitesse. Nu weer een aanval van de Arnhemmers. Vandaag spelend in het wit-blauw balverlies aan de rechterkant van het veld. Combinatie tussen Prupper en uh, Ibarra. Nu gaat uh, Roda met pluim. Goed steekballetje. Nee, net iets te hard voor. Nee, met. En dan is het Veldhuizen die goed staat opgesteld. 26 minuten op de klok in het parkstad Limburg Stadion. 0 tegen 0. LKC-AZ. Zit er wat meer vuur in de tweede half? Allemaal? Zeker. RKC speelt wat feller. Mede aangejaagd door het publiek ook. Dat er iets meer is gaan achterstaan. En dat maakt de wedstrijd wat leuker. Minder leuk dan de eerste af kon het ook eigenlijk niet worden. Dus dat is mooi. Uh, weinig kansen gezien nog. Het laatste kwartier wel uh, een wissel aan de kant van AZ. Daar is uh, Willy Overtoom in de ploeg gekomen. Hij heeft uh, de Zweedse middenvelder uh, Elm vervangen. Nu RKC aan de bal. Halverwege de eigen helft wordt de bal achterin heen en weer getikt. En is het nu Ingo van Weert. De jonge centrale verdediger van AZ. Die de bal breed legt naar die andere centrale verdediger. Naar Van Mosselveld. En die komt met de lange crossbal naar de rechterkant. Naar Kastelen. Kan die eraan komen? Ja, hij controleert de bal goed. Kastelen Zoek vier g op een directe tegenstander. Kan die daar langs? Dat probeert hij niet. Nee, hij komt met een voorzet op het hoofd van Braber. Maar die kan de bal net niet op doel koppen. En daardoor kan AZ eh, rechtervleugelverdediger Johansson uitverdedigen. Maar dat doet hij zo paniekerig dat de bal over de zijlijn gaat. En RKC dus weer mag ingooien. 68 minuten gespeeld inmiddels in Waalwijk. Stam nog altijd 1-0 voor AZ dankzij die vroege goal van Aaron Johansson. RKC wil dat gaan goedmaken. Nu RKC weer in balbezit. Aan de rechterkant van het veld. Opnieuw met Kastelen. Kastelen speelt in op Braber. Braber die moet terug. Moet terug naar zijn aanvoerder. Sander Duits. Duits speelt de bal wel in op Joachim, maar dat is goed verdedigd door AZ. En dan kan AZ er misschien uitkomen, maar RKC zit er weer goed tussen. Het RKC speelt wel iets beter hoor dan in die eerste helft. Waar het wat mak, wat tam zomeravond voetbal speelde, maar dat is nu niet meer zo gelukkig. Nu Damiano Schet voor RKC aan de linkerkant van het veld. Schet zoekt afspeelmogelijkheden, vindt. Die in Duits. Duits gaat het niet in. Kan er een RKC Been daar aankomen? Nee, dat lukt niet. Johansson neemt de bal over voor AZ. En dan fluit Danny Makkely voor een overtreding op Johansson. En dan is deze aanval van RKC dus tot een einde gekomen. Esteban, doelman van AZ, mag de vrije trap gaan nemen. Na bijna 70 minuten voetbal hier in Waalwijk, AZ leidt nog altijd met 1-0. Hoe reageert het publiek in Nijmegen eigenlijk, Frank? Wie op, op die 2-0 achterstand? Nou, zoals ze eigenlijk altijd reageren bij de eerste wester beste tegenstander. En dan gaan ze fluiten. En uh, dat hebben ze heel lang kunnen doen. Drie minuten achter elkaar. En toen stonden ze 2-0 achter. Nu zou NEC wat terug kunnen doen als die bal diep gaat. Rex wel snel is, maar niet sneller dan Bejois. Maar die heeft het voor de bal naar hem toe komt. En dat hij zijn handen mag gebruiken. Dus is het gevaar achterin bij Zwollige Weken. Peck staat voor met 2-0. Ik heb de 2-0... Ik... Zou bij god niet weten waarom. Maar ik heb hem aan Benson gegeven. Maar hij was toch echt gemaakt door Mokotjo. En uh, achterin bij uh, NEC. Daar zit hem vooral het probleem. Want NEC voetbalt niet eens zo heel verschrikkelijk slecht. Als je dat afzet tegen de afgelopen weken. Maar verdedigend. Jongen jongen. Die bij die 1-0 uitverdedigen. Dat leek helemaal nergens op. En bij de 2-0 werden daar... Uh, aan de rechterkant Bovenberg en Breuer uitgespeeld alsof ze er helemaal niet waren. Ja, dan gaat het allemaal wel heel erg gemakkelijk. En aan de andere kant heeft NEC toch wel wat meer moeite om een paar keer vrij voor de goal te komen. Dan dat Pek dat tot nu toe heeft in deze wedstrijd. Klies heeft de ruimte op het middenveld. Halverwege zijn eigen helft speelt Saimak in. Saimak aan de rechterkant van Polen gevonden. Die de middenlijn is overgestoken. Legt hem voor de zekerheid toch nog maar even terug. Mokotjo dan op de middenlijn. Heeft de tijd en de ruimte. Haalt de bal even achter zijn standbeen langs. En speelt van de werf aan. En zo gaat Zwolle langzaam maar zeker opschuiven. Richting de goal van NEC. Mok daarin spelen is meestal een goed idee. Want die heeft wel wat aardigs in gedachten. In dit geval wilde die Benson richting de hoekvlag Sturen. Alleen uh, dat sturen dat lukte wel. Maar Benson is ook gek. keer niet. die gaat echt niet die bal achterna rennen als hij al buiten de lijn is. Dus hij stopt op tijd. En we zijn een klein half uur aan het voetballen in Nijmegen. En Peck staat er prima op. Want de derde wedstrijd. Daar lijken ook drie punten aan te komen tegen NEC. Twee snelle goals achter elkaar. Zet Peck op voorsprong tegen NEC. Travis, met where you stand. Richard van Waarden wacht nog steeds op doelpunten. Ja, Vitesse heeft de beste kansen gehad in deze wedstrijd. Dat is wel duidelijk. 33 minuten op de klok. Het staat nog altijd 0-0. Nu een aanval aan de rechterkant. Weer is het Vitesse met balbezit. Ibarra verliest hem dan via Flederes Gaat het dan uh, ja, eigenlijk nergens naartoe. Flederes kijkt ook eens om zich heen. Ja, wat doe ik nu allemaal? Jansen kan de bal zo uh, oppikken. En dit is een hele aardige actie hoor van Piazzon. Draait even weg, is dan twee tegenstanders kwijt. Combinatie met Prupper uh, gaat richting het strafstopgebied. Wil dan ook Havenaren vinden, dat lukt niet. En via Prupper blijft Vitesse in balbezit. Nu aan de linkerkant met Van Aanholt, paast in, bal kwijt. Roda neemt over, rechterkant van het veld. Donald, dit is een mogelijkheid in de omschakeling. De counter voor Roda, maar Nehmet kan die bal dan niet binnenhouden. Ook slordig gepaast van Donald, die bal naar de zijkant. Daar lagen zeker mogelijkheden. Maar het hoogtepunt van de avond was toch zeker die prachtige beweging van Piazzon. De man dus gehuurd van Chelsea. Vier in totaal bij Vitesse dit seizoen. Die onderdak hebben gekregen vanuit de Londense topclub in Arnhem. En dit liet zien dat Piazzon inderdaad een hele, hele technisch vaardige voetballer is. Maar goed, we moeten het allemaal gaan afwachten. Ibarra speelt de bal terug naar achteren. Daar staat Leerdam, de rechtsback. Leerdam dan kort naar Kasia. En Kasia gaat dan wat meters maken. Niemand die daar jaagt bij Roda. En dus speelt Kasia de bal dan toch nog weer eens terug naar Leerdam. Die de opbouw moet verzorgen. Daar speelt nu naar de rechterkant. Daar gaat Pruppen de diepte in. Pruppen probeert Pluim, Pluim uit te spelen. Dat mislukt. Pluim wint dat duel. Oudspeler van Vitesse en die paast dan vervolgens... In de as van het veld weer Donald aan. Korte combinatie met Flederes. Dit is ook weer zo'n kans in de counter voor Rode JC. Maar daar zit een voet tussen van Van der Heijden. En de bal gaat over de zijlijn. 0-0 is het voorlopig 34 minuten. Vitesse dus de betere ploeg. En ook de beste kansen. Met een 1-0 stand kan de wedstrijd nog alle kanten op. Verwacht je dat ook in de Waalwijk, Ammo? Nou, Dat is moeilijk te zeggen, want RKC die begon dus goed aan die tweede helft. Kreeg ook een aantal kansjes. Maar de laatste, de laatste kwartier is uh, AZ juist weer beter geworden. Mede door een, uh, door een wissel van Gertjan jan van Beek. Maarten Martens is in de ploeg gekomen. Hij uh, heeft uh, bij de ploeg van Van Beek Goedmondson vervangen. Ook in de ploeg van Van Beek inmiddels Steven Berghuis. Die vervangt de spits Johansson. En RKC heeft ook gewisseld. Daar komt de jonge Franse spits uh, Jean-David Baguel. Heeft daar de verdediger Van Weert vervangen. En RKC gaat nu dus 1 tegen 1 achterin spelen. RKC dat nu kan gaan werken aan een nieuwe aanval. Halverwege de eigen helft komt daar de bal van Van Mossel wel de diepte in. De, de lange spits, wel wordt gezocht. Boguel die zijn debuut in de eredivisie maakt bij RKC vandaag. Maar wel kan niet aan de bal komen. RKC neemt wel weer over, want AZ kan die bal niet goed uitverenigen. Kastela aan de rechterkant van het veld. Maar AZ zit daar goed tussen via Overtoom. En Overtoom legt de bal dan terug op Wuitens, die met een lange peer naar voren Steven Berghuis vervangt, die in de spits is gaan spelen. Maar Berghuis heeft geen goed vervolg. En dan kan RKC weer over. En hij speelt af rond de middencirkel. nu van Mosselveld. Veld aan de bal, centrale verdediger van RKC. Die zoekt de diepte bij Lamein. Maar daar zit heel goed zit daar, leeuw tussen. En die kan dan op, het is Johansson, die kan opstomen. Alle vrijheid voor Johansson legt hem terug op Berghuis. Berghuis gaat zijn man voor bij Berghuis. Maar komt dan net een voetje tekort om keeper Jan Seda te verschalken. En dan kan RKC via Damiano Schet aan de linkerkant weer aan een aanval gaan denken. Maar AZ neemt die bal ook weer over. En zo golft het spel op en neer in deze fase van de wedstrijd. Zijn er 78 minuten gespeeld in Waalwijk. En is de stand 1-0 voor AZ. Golf het bij ook Frank? Nou, het golft redelijk heen en weer, maar niet in zo'n heel hoog tempo meer. En bij NEC gaat het geloof er een beetje uit. Ook al combineren ze nog wel aardig. Als het er echt om gaat, zeg maar, binnen de 20 meter richting de goal van Peck, dan houdt het echt wel op. ...bij NEC. En dat is weer een oud en vertrouwd beeld. Nu even opletten achterin bij NEC. Wat sowieso een uh, probleem is. Mokhtar namelijk in uh, balbezit. Aan de linkerkant tegen Bovenberg. Mokhtar buitenom. En dan loopt uh, nu toch wel Benson die bal zomaar uh, binnen. En is het 3-0 voor Peck. Op de doellijn krijgt hij hem uh, aangespeeld. Is hij gewoon meegelopen? Gaat hij om uh, Bovenberg? Uh, Saimak? Nee, het is uh, Mokhtar die om Bovenberg heen gaat. En Benson dan gewoon uh, midden voor de goal... Als Johnson, Johnson daar al staat en is het 3-0 voor Peck, heeft de NEC achterin drie enorme fouten gemaakt. En is het drie keer afgestraft. En dat is dan precies het verschil tussen een ploeg die goed draait en een ploeg die absoluut niet draait. En dan vandaag redelijk voetbalt. Maar deze wedstrijd die is in de zak bij Peck. Want je ziet nu ook de reactie bij de spelers van de NEC. Ja, we doen echt ons uiterste best. Ze werken zich ook met apelazeren. Dus daar is absoluut niets mis mee voor de Nijmegenaren. Maar ja, je ziet het verschil in kwaliteit tussen NEC en PEC. En dat is eerlijk gezegd schrikbarend dat NEC zo ver is afgegleden... Dat Peck in een paar goede jaren achter elkaar NEC dus echt voetballend serieus voorbij geschoten is. En nu dus met 3-0 staat. En we zijn uh, amper 38 minuten aan het voetballen. NEC nog maar weer eens een keer proberen over die linkerkant met Conboy. Die al een aardige voorzet heeft afgeleverd waar Higden te laat op was. Vanaf de rechterkant komt ook wel eens wat aardigs van Hemlijn. Die uh, maar als voetballer de Duitsers niet eens zo heel erg uh, tegenvalt. En een goede voorzet gaf maar voorkwam net een teenlengte tekort. Ja, dat zijn net de verschillen die het hem doen. Klies komt er nu af voor Peck. Vanaf de eigen 16 over de rechterkant van Polen aanspelen. Die kiest voor de lange bal. De diepte in. Benson gaat erachteraan. Daar wint Van Eijden is Dan zit kopduel. Moet bovenweg de bal weggroeien. Dat doet hij dan ook. Ojojoj, oh, oh, oh, oh. als Bovenberg aan de bal is, dan laat het publiek zich meteen gelden. Maar ja, goed twee van de drie fouten komen om te beginnen bij hem vandaan waar de goals uitkomen. Het zijn vertrouwen is, nou Broos is nog zachtjes uitgedrukt in deze wedstrijd. Hemlijn dan nog maar weer eens met Rex die hem daar aan de rechterkant komt ondersteunen. Die komt regelmatig oversteken vanaf de linkerkant. Van Eijden helemaal diep op de helft aan op rechts. Mee doorgelopen, de centrale verdediger. En uh, intussen kijken we natuurlijk heel regelmatig eens in het gezicht, heel close via de tv-schermpjes. Van Alex Pastoor, maar ook die van de technisch directeur krijgen we regelmatig te zien hier. En dan weten we eigenlijk al hoe laat het is. Want Pastoor, ja, die had natuurlijk een overwinning nodig. Maar dat gaat gezien het verloop van deze wedstrijd never ever ooit meer gebeuren. Op of zal hier wel degelijk een maatregel moeten gaan nemen. NEC mag een vrije trap nemen. En als je nog iets van deze wedstrijd wil maken, moet het heel snel iets gaan doen. Maar wat, een doelpunt maken bij voorkeur. Eerst eens een kans creëren. Het staat met 3-0 achter namelijk tegen Peck in Nijmegen. We going give an exhibition. We going find out what it is all about. What it all about. What it all about? Oh. After midnight. We gon' all hang down. hang we'll down. <tries> <tries> <tries> <tries> Want daar is het 1-1 geworden. En het is die Franse invaller Jean-David Boguel. Die Baalwijk eeuwig blij maakt. Want het is hier 1-1. En het is Boguel die dat goed doet hoor. Want Boguel wordt weggestuurd. En hij moet dan een hele afstand nog afleggen om die bal in het doel te krijgen. Maar dat doet hij zo goed. Hij loopt zijn directe tegenstander. geven er gewoon uit. En dan gaat die bal makkelijk over de goal van Esteban. En dan is het 1-1 voor. Dus 1 -1 maakt RKC dus 1-1. En daar zag het er lang niet naar uit. Want RKC kreeg wel kansjes. Maar om nou te zeggen dat het in deze tweede helft veel beter was dan AZ, nee. Maar dan is het toch die Franse spits van wie we niet veel weten. Hij speelt zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie voor RKC vandaag. Die de stand op 1-1 brengt Jean-David Boguel dus. 1-1 RKC AZ. Ronda Vitesse Richard. 41,5 minuten op de klok. 0-0 nog in Kerkrade en het spektakel van vorig seizoen. Toen het hier 3-3 werd tussen beide ploegen blijft vooralsnog uit. Vitesse is wel de betere ploeg, de meeste kansen. Nu combinatie in de as van het veld met Havenaar. Dan gaat het naar Kazajsvili. Ik moet eigenlijk zeggen richting Kazajsvili. Want daar zit Van Peppe goed tussen de linksback van Rode JC. Overgekomen van RKC Waalwijk. Roda dat zich afgelopen zomer, of deze zomer moet ik natuurlijk zeggen, flink heeft versterkt met bijvoorbeeld K. Met Van Peppen, met de Moesje, met Luik. Ze zoeken ook nog een keeper. Zo vertelde Ruud Brood. Maar we gaan eerst terug naar Waalwijk. Want daar is het 2-1 geworden voor AZ. En het is opnieuw een invaller die de goal maakt. Maarten Martens. Maarten Martens net in de ploeg gekomen. Na zo lang afwezig zijn geweest voor een blessure. Nu zijn derde invalbeurt. En na een goede voorzet vanuit de rechterkant van het veld van AZ. Die komt van, uh, van Goedelje, Goede voorzet. Die swingt in. En Martens loopt dan goed het strafschopgebied in. En beroert die bal met de rechtervoets. Hij raakt hem niet eens heel goed zo lijkt het. Maar hij, het is genoeg om de bal langs keeper Jan Seda te krijgen. En zo kon RKC niet lang genieten. Van die, ...van die gelijkmaker van Boogwel is het Maarten Martens... ...die in de 85e minuut van de wedstrijd de stand hier in Waalwijk op 2-1 voor AZ brengt. Jij weer, Richard. Slotfase van de eerste helft. Het is Rode JC dat nu iets meer balbezit heeft in deze fase... ...maar het valt me niet mee wat de ploeg van Ruud Brood tot nu toe in de eerste helft heeft laten zien. Ik was net aan het vertellen dat Brood, we spraken hem vooraf nog wel op zoek is naar een nieuwe spits voor Rode JC, ook een nieuwe keeper om de concurrentie met Kurto aan te gaan. Terwijl Vitesse nu weer vandoor is. Dit ziet er prima uit. De actie van Van Aanholt, Maar het schot gaat net voorlangs. Was daar twee spelers van Roda te snel af. Goeie actie van die linksback. Ook gehuurd van Chelsea. Patrick Van Aanholt. En dit was eigenlijk de zesde kans die ik heb geteld. De zesde goede kans voor de Arnhemmers. Het scheelt echt niet veel. Prima actie, maar maar Vitesse heeft het geluk nog niet aan zijn zijde. Speelt in elk geval een stuk beter dan vorige week toen RKC in Waalwijk met 4-2 won. En toen was het echt met name in de eerste helft was het slappe hap aan de kant van Vitesse. Dat nu een corner mag nemen. Want die bal, dat schot dus van Van Aanholt, werd onderweg nog aangeraakt. De corner gaat natuurlijk getrapt worden door Theo Jansen. Met zijn linkervoet heeft de bal klaargelegd. Het is de slotfase dus van de eerste helft. Daar komt de corner weggehaald in het centrum van de verdediging door... Uh, Biemans en dan uiteindelijk geschoten via Prupper. Maar daar zit ook weer een been aan van een rode JC-speler. En dus een nieuwe corner voor Vitesse. Vitesse dat beter is. We spelen hier nog een minuut of twee. 0 tegen 0. Groot verdriet op de tribunes in Nijmegen. Frank Wielijt. Nou, de eerste gaan vast de koffie halen om een beetje bij te komen inderdaad. Het staat 3-0 voor Pek in Nijmegen. En dat zegt alles over deze wedstrijd. Want bij NEC lukte bijna niks. In ieder geval aanvallend niet. En nu achterin Breuer ook die bal breed denk te gaan geven op Van Eijden. Maar Van Eijden echt op 5 meter mist en de bal over de zijlijn schiet. Dat ziet er echt heel droevig uit op zo'n moment. En Pec, ja dat gelooft het wel. We zitten in de extra tijd uh, van de eerste helft. En uh, dat gaat. Uh, Peck gaat nu ingooien via Asenta. Asenta die uh, teruglegt op uh, Clies. De Pol die afgelopen week weer terug is in, uh, was in het uh, Poolse nationale elftal. Maar zijn aanraking van de bal is de laatste voor wat betreft deze eerste helft. Er komt geen tijd bij NEC. Ja, dat uh, heeft een serieus probleem. Niet alleen vandaag, de afgelopen weken al. Eigenlijk de afgelopen maanden al. En dat probleem heet dat het niet kan winnen en geen idee heeft hoe het ook alweer moet winnen. Het staat achter tegen Peck op eigen veld met 3-0. AZ dan meteen na de gelijkmaker een voorsprong. Heeft AZ gewoon te lang afgewacht, uh, Armon? Ja. Daar lijkt het wel op inderdaad. Want ze kwamen dus vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Maar daarna was het gewoon een beetje oeverloos heen en weer getikt. Zonder echt grote kansen te creëren. En zonder ook echt te willen aanvallen. En dan denk je in die tweede helft... dat ook wel voor RKC de gelijkmaker scoort, Dat RKC er ook overheen gaat. Dat gebeurde niet. goede bepaas van Goedelje aan de rechterkant voor AZ. En de goal dus van Maarten Martens. Zijn uh, eerste goal na zijn rentree weer dit seizoen in uh, de basis van, uh, van AZ. Nu RKC dat toch in de laatste 2,5 minuut van deze wedstrijd. Dus al ongetwijfeld nog wat blessure tijd bijgekomen nog een doelpunt wil maken die gelijkmaker wil forceren. Dat krijgt het misschien nu de kans toe via een vrije trap. Sander Duits, de aanvoerder, gaat die nemen. Halverwege de helft van AZ... En die mag die bal gaan inswingen lijkt het. Dat gaat hij doen. Ieder, alles en iedereen nu op de helft van AZ. Sander Duits met de vrije trap. De lange mannen voorin. wel, Joachim, Lamey. Daar komt die vrije trap van Duits. Maar die is niet goed. Die is te kort. Kan makkelijk worden weggewerkt door viergever. En die bal belandt dan helemaal op de middenlijn. En dan mag RKC die bal weer gaan terugwerken. Het biedt in. Dat wordt een lange peer naar voren van van Appau. De verdediger die is, die is ingevallen voor Van Weert. Um, nu RKC aan de linkerkant van het veld. Met Joachim. Joachim die zoekt Kastelen de Rand 16. Kastelen komt daar net niet aan. En AZ verdedigt dan wat paniekerig uit. Doe dan toch eens rustig jongens zou je denken. Het is nog maar anderhalve minuut. En je kan zo een nieuwe zegen over de streep brengen op deze manier. Maar dat nu kan misschien AZ eruit komen met Berghuis aan de linkerkant van het veld. Met de voorzet. Maar die is veel te hard van die jonge Steven Berghuis. Die in de spits speelt op dit moment bij AZ. En zo gaat die bal over de zijlijn. En mag RKC dus weer gaan ingooien. Maar RKC gaat eerst wisselen. Romeo Kastelen verlaat het veld voor, uh, voor hem in de plaats. Denzel Slager. We hebben nu dus Peter Joenschlager en Denzel Slager in het veld. Denzel Slager die, uh, gaat, op, gaat waarschijnlijk ook aanvallend spelen op de plek van Kasten. Nu RKC dat de ingooi heeft genomen met Apau aan de bal. Halverwege de eigen helft. Apau met een lange bal naar voren zoekt de spitsen. Joachim en Bagwell goede spits hoor. De lange, lange jongen heeft bal vast lijkt het ook. En die goal was ook heel goed. Hij liep, hij liep Nick Viergever er gewoon uit eenvoudig weg. Viergever kwam er niet aan en, uh, en Baguel schoot die bal goed binnen. Nu RKC met Robert Braber. Halverwege de helft van AZ. Naar de rechterkant gaat die bal. Die, naar Denzel Slager voor het eerst aan de bal. Slager, rand van 16, 16 meter gebied. Komt die bal naar Baguel. Maar die kan er net niet aankomen. Het paas over de grond van, van die slager. En Baguel die probeert dan voor zijn uh, directe tegenstander wuitens te kruipen Maar dat lukt net niet. Bal gaat over de zijlijn. En RKC mag de ingooi gaan nemen. Het wordt een lange ingooi van Jungschleger. Die gaat natuurlijk op zoek naar de lange mannen voor een Jungschleger. Daar komt die lange ingooi. Kan iemand daaraan komen? Braber misschien? Nee, lukt niet. Maar uit de tweede lijn van, van Mosselveld is dat? Nee, Duits was dat met het schot. Maar dat wordt gekraakt en AZ kan die bal dan weer uitvredigen. Maar het balbezit voor AZ is van korte duur, want RKC heeft hem weer. Nu met een bal naar de linkerkant van het veld. Joachim neemt die bal goed aan en heeft de bal nu weer in bezit. En kan nu met een voorzet komen Joachim. Nee, Joachim, AZ verdedigt net uit. Het was Braber die de bal hoopte te krijgen van Joachim. Maar dat lukte net niet. AZ kon daar nog net tussen zitten. Bakwell, de Franse spits, pept het publiek hier nog even op in Waalwijk. 90 minuten inmiddels gespeeld. We zitten inmiddels in blessuretijd als de ingooi komt van RKC. Maar AZ kan die bal uitverdedigen met Leeuw. Maar weer is het RKC dat overneemt. AZ komt er nu echt niet meer aan in die slotfase van de wedstrijd. AZ probeert nogmaals uit te verdedigen. Maar het is nu Lamai vanuit de tweede lijn. Die schiet, maar dat schot is niet goed. Dat gaat een meter of vier naast de goal van Esteban. Als uh, Bagwell, de Franse spits, de bal heel snel gaat halen om hem uh, klaar te leggen voor Esteban. Die dus de doeltrap mag gaan nemen. Esteban neemt alle tijd. En die gaat die bal nu intrappen als er nog heel even te spelen is in deze wedstrijd. Tussen RKC en AZ. En AZ leidt met 2-1. De vorige keeper, een van de vorige keepers van AZ, Sergio Romero, speelt de rest van het seizoen bij AS Monaco. De Argentijnse doelman, die in 2011 van AZ naar Genua verhuisde, had vorig seizoen een stevig aandeel in het lijstbehoud van zijn club Sandoria in de Serie A. En Barry Marcus rijdt komend seizoen bij Belkin. De sprinter van Vakansolai DCM heeft een tweejarig contract getekend bij de Nederlandse ploeg. Nog even AZ met rug tegen de muur in Waalwijk. Arman Afsaroglu, nog heel even, anderhalve minuut. Maar AZ komt er nu dan wel wel uit lijkt het. Met Martens aan de linkerkant van het strafschopgebied. Maar dat schot wordt uh, tegengehouden door een RKC-verdedigd. Het is wel een hoekschop voor AZ. Als er nog één minuut resteert van de drie minuten blessuretijd die scheidsrechter Makkeli heeft toegevoegd aan deze wedstrijd. En AZ neemt natuurlijk alle tijd voor die corner. Willy Overtoom schokt rustig naar de linkerkant van het veld. Waar hij die corner mag uh, gaan nemen. Doet hij eigenlijk nog best snel. Waarom zou je denken? Maar goed, Overtoom nu weer in balbezit. En Overtoom die gaat niet bij de hoekvlag staan. Of doet hij dat toch wel? Ja, daar gaat hij naar de hoekvlag. En RKC krijgt er dan toch nog een doeltrap uit. Dus dat is goed gedaan van die RKC van de afstander Duitse stad. Nu de intrap voor Jan Seda. Nou, als er nog een halve minuut te spelen is in deze wedstrijd. Tussen RKC en AZ. Lange bal naar Bagwell, de Franse spits van RKC. Maar die kan niet doorkoppen. En AZ kan uitvredigen. Nu Esteban met de lange trap naar voren. En zo lang lijkt er dan toch niet meer te spelen. En dan lijkt AZ hier de tweede zegen op rij te gaan binnenhalen. Na vorige week ook van Ajax te hebben gewonnen met 3-2. Misschien nog een laatste aanval voor RKC. Met Michael en mij aan de rechterkant van het veld. Met de bal naar het strafschopgebied. Maar die wordt weggewerkt daardoor Wuitens. En dan kan AZ er nog één keer uitkomen. Via Maarten Martens. Die bereikt Willy Overtoom rond de middenlijn. Heel veel ruimte nu opeens voor Overtoom. Als iedereen van RKC zo ongeveer voor de bal is. Martens, rand van het strafschopgebied. Martens die gaat naar Overtoom. En AZ lijkt. Dan rustig te gaan uitvoetballen. Misschien komt er nog een kansje met Maarten Martens aan de bal. Nee, die gaat terug naar Goedelje. Goedelje naar 4-Gever. Het speelt zich af halverwege de helft van RKC. Nu is dat Roy Berens. Die nu even aan de linkerkant van het veld speelt. En de, dan probeert Apau, nee, Slager er nog tussen te zitten. Maar dat lukt niet. Het wordt een ingooi voor AZ. Scheidsrechter makkelie brengt de fluit al naar de mond. Maar die ingooi mag genomen worden. Of toch niet? Nee, toch niet. Het is afgelopen hier in Waalwijk En zo wint AZ met 2-1. Nadat ze al vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwamen. Via Johansson. Het leek nog even spannend te worden. Toen de Francis Bit Baguel de 1-1 maakte voor RKC. Maar heel snel daarna was het Maarten Martens. De invaller. Die voor die bevrijdende 2-1 voor AZ zorgde. En zo wint AZ hier in Waalwijk met 2-1 van RKC. Drie wedstrijden zitten er op. PSV go Ahead Eagles 3-0. Cambuur FC Groningen 4-1 en NKC AZ 1-2. Het is Rust bij de twee later wedstrijden. NEC Pek 0-3. En bij Roda tegen Vitesse is bij Rust nog niet gescoord. 0-0 dus. En dan gaan wij verder met PSV go Ahead Eagles. Ik zei al dat eindigde in 3-0. Een nederlaag voor het team van Fookerboy, Hoewel zijn team toch aardig meespeelde. Jeroen Elshoff in gesprek met de trainer van go Ahead. Nou, ik zou me zo nog kunnen voorstellen dat je misschien zelfs een beetje baalt. <laughs> ja, als je naar de eerste helft kijkt wel. Ja, want uh, ik denk dat we er in ieder geval uh, we hebben goed, goed gespeeld hebben in de eerste helft. Tien minuten voor rust vond ik uh, het al wat uh, slordig worden. En de druk van PSV nam toe. Maar we hebben onze kansen gehad en gecreëerd. En uh, ja, de twee snelle koals naar rust uh, die doen ons uiteindelijk de das om. Nou, we zijn hier wel met een, uh, met een goede intentie naartoe gegaan. Dan moet je je winst later nemen. Ja, ik, heb, ik heb in het verleden vaak genoeg trainers vooraf horen zeggen... Van, uh, we gaan er met een goede intentie naartoe, we gaan proberen het spel te maken. Maar het verschil was wel degelijk dat jullie de eerste 20 minuten... misschien wel de betere ploeg waren. Dat moet je toch wel enigszins verrast hebben. Uh, ja, mijn ploeg verrast me niet op dit moment. En, uh, wij proberen ze juist te overtuigen dat, uh, dat je in, in dit soort wedstrijden tegen topteams... Uh, ook in je kracht moet blijven spelen. En dat is onder andere het voetbal wat we kunnen doen. En kansen creëren. En dat hebben we ook gedaan. En dus het, het, uh, het spel wat wij kunnen spelen verrast mij niet... Uh, dus ja, het is dan jammer dat je in die fase jezelf niet beloont. Want we hadden de kansen wel gehad. Uiteindelijk kreeg PSV ook een aantal goede, goede kansen. Maar ja, we hebben daarin wel laten zien en getoond wat we kunnen. Maar uiteindelijk gaan we zo terug de bus in en heb je wel nul punten. En dat was Fouke Boy, de trainer van Go Ahead Eagles. 0-0 was het nog berust en het leek toen wel of PSV zenuwachtig was. U hoort de Florian Jozefson van PSV. Zeker, het was heel slordig we, als we de bal hadden en uh, waren we hem ook uh, te snel weer kwijt. En, uh, ja, dan kom je in een probleem, want dan sta je niet goed en dan kom, kunnen hun uh, eroverheen. Maar uh, na 20, 25 minuten ging het beter. Ik uh, zag je ook dat we drie, vier kansen kregen. En als we die maken, ja, dan ga je het makkelijker voetballen. Maar uh, in de tweede helft hebben we snel gescoord. Dus. Komt het dat jullie zo, zo moeilijk een, een rustpunt in de wedstrijd uh, leken te vinden? Ik denk dat het gewoon slordig was. En, uh, wat ik al zei, als, als we de bal hadden, waren we ook weer te snel kwijt. Dus dan kan je de wedstrijd niet domineren. En dan heb je echt niet uh, een rustpunt zeg maar, in, in de wedstrijd. Dus die moesten we even zoeken. En uh, na 20 minuten ging het wel aardig. Wat dacht je? Ik, ik, uh, ik loop er gewoon tegenaan. En dan zie ik wel waar, uh, waar die bal erin vliegt. Ik, ik zag mijn taf doorlopen. Dus ik, ik wist dat er nog een kans bestaat dat hij hem uh, vol kon geven. En ik ging gewoon... Uh, de eerste bal. En dan moet ik hem gewoon een beetje richting goal te proberen te schieten. En het was lukt aardig. Ja, je ging hier naartoe. En dan komt ineens zo'n jongen als, als Bakali ook tevoorschijn. Moet je, moet je de concurrentie aangaan. Hoe prettig is het voor je om vandaag dan te beginnen... en, en flink wat minuten te maken met ook nog eens een doelpunt? Zeker lekker. En, uh, we hebben een, een jonge goede ploeg. En, uh, Iedereen heeft kwaliteiten. Bakali heeft kwaliteiten, Depay heeft kwaliteiten en Narsing komt terug. Dus het is alleen maar goed dat, uh, dat het team goed en uh, breed is. En, uh, we hebben iedereen nodig dit seizoen. Ja, als je ziet hoeveel wedstrijden we gaan spelen en hopelijk halen we Champions League... dan gaan we ons als team heel goed ontwikkelen, denk ik. En uh, kunnen we een mooi seizoen uh, van maken. En dat zei Jozef, zoon van PSV. Jeroen Elsof ging ook nog naar de trainer van PSV. Filip Koeku, jij schrikt niet zo snel, toch? Nee. Dus ook in de eerste helft niet? Nee, ik schrik niet. Maar ik ben natuurlijk niet tevreden over hoe we starten aan de wedstrijd. De eerste 20, 25 minuten die waren niet goed. En dan kwamen we eigenlijk een aantal keer goed weg. Ja. Uh, nou, dan zoeken we altijd naar een verklaring. Kan jij, kan jij die geven? Nee. nee. Ik probeer natuurlijk uh, de groep voor te bereiden... om, om deze wedstrijd scherp te beginnen. Uh, maar je weet dat ja, na een interlandperiode... Vlak voor een Europese wedstrijd, een grote wedstrijd, ja, kan het soms moeilijk zijn. Ik probeer je voor te waken, te waarschuwen, maar ja, we hadden toch in de wedstrijd een aantal momenten uh, nodig van... Oh, uh, we staan bijna meteen al achter. Toen werden we wakker. Ik moet zeggen dat we vanaf dat moment wel 20, 25 minuten in de eerste helft toen hebben we de wedstrijd wel uh, in de handen gepakt. Een aantal kansen gemist nog in het begin, maar de tweede helft, uh, daar was ik wel uh, te spreken over. Ja, we hebben het iedere week over, over de gemiddelde leeftijd van jouw ploeg. Dat is helemaal geen geheim meer. En zo. Maar is dit dan misschien soms ook het gevaar? Zo van, nou, go ahead, kom thuis. Dinsdag moeten we tegen Milan. Meer dan met ervaren, jongens? Nee, ik denk dat met elk, elk team... Uh, schuilt er een bepaald gevaar in. Ja, omdat je ook... Uh, Interlands, iedereen is aan het reizen. Komen laat terug. Op donderdag. We kunnen vrijdag pas trainen. En een dag voor de wedstrijd uh, kom je bij elkaar. Uh, en dan komt er een hele, heel snel weer een nieuwe wedstrijd aan. Dat, dat zijn zo'n moeilijke momenten en... Uh, ja, dat, dat, ik denk dat het wel belangrijke leermomenten zijn. Uh, je, je weet ook dat ze de eerste helft iets hadden van: hé, hey, we spelen hier thuis en we hebben eigenlijk moeite en we komen eigenlijk goed weg, één of twee momenten. Maar goed, daarna hebben we het goed hersteld en uh, ben ik wel tevreden over de tweede helft en het resultaat uiteindelijk. You woke me up. I've been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 You don't have to stay van Douwe Bob. De grote verrassing van vanavond was de 4-1 overwinning van Cambuur op FC Groningen. Bas Tegelen praat na met Cambuurspeler Ramon Lewin. Hebben jullie eh, vorige week in 330 kilometer terug uit Kerkrade tegen elkaar gezegd... als we nou zo spelen als in de tweede helft tegen Roda, dan zijn we eigenlijk hartstikke goed. En heb je dat hier vanaf de eerste minuut gedaan? Ja, we hadden in de rust vorige week besproken van uh, zo kan niet langer. En uh, een goede tweede helft neergezet en uh, vanaf daaruit weer uh, verder borduren. Met een mooie, mooie thuisbestrijd, met een mooi resultaat. En we moeten alleen nog goals maken. Dat is vorige week uh, tweede helft uh, niet gelukt, maar vandaag uh, zie je dat het wel kan. Ja, um, en valt dan alles op zijn plaats vandaag? Ja, ik denk dat het uh, vandaag eigenlijk een perfecte wedstrijd was op die uh, ene goal na. Maar voor de rest hebben we een hele mooie wedstrijd neergelegd. Was je verbaasd over hoe makkelijk het ging? Het zag er zo makkelijk uit. Jullie zijn... In de eerste helft eigenlijk niet in de problemen geweest. Je maakt drie goals, je had er vijf of zes kunnen maken. Ja, ik was eigenlijk wel verbaasd. Groningen die deed heel weinig. Uh, ze hebben twee gespeeld zes, maar uh, het ging inderdaad makkelijker dan verwacht. En, uh, maar goed, ik denk dat je ook de credits aan ons kan geven deze keer. Want uh, we hebben het gewoon heel goed gedaan in de eerste helft. Ja, zeker, want jullie zijn bereid om over het hele veld de tegenstander op te jagen, de mouwen op te stropen. Continu schuif jij of Van der Laan in, waardoor je altijd een man extra hebt. Daar had Groningen helemaal geen antwoord op. Nee, dat klopt. De Texera, die, die, die liep niet echt mee. Vandaar dat ik de snelle wissel, denk ik. En, uh, nou ja, goed, We, we konden het mooi in overtal creëren. En uh, zoals je ziet, hebben we een mooie kansen gecreëerd en goals gemaakt. Wat is het moment in zo'n wedstrijd dat je denkt, dit gaan wij winnen? Ik moet, ik moet zeggen, eigenlijk naar de 1-0 naar de had ik al een gevoel van nee, we zitten goed in de wedstrijd. En uh, daarna vielen we niet terug, maar gingen we juist nog een, een, een stapje extra zetten. Uh, het enige verwijt dat je jezelf nog kan maken is dat je echt een monsterscore op de borden had kunnen zetten. Ja, ik denk als je met uh, rust 5-6-0 voorstelt dat, uh, dat ze niks kunnen zeggen. Wat zegt dit over de kracht van Cambuur? Ik begrijp wel dat het een momentopname is. En we moeten ook niet opportunistisch nu op basis van één wedstrijd... allemaal moeilijke conclusies trekken. Maar wat zegt dit, dat jullie dit kunnen? Uh, nou ja, kijk, zelf weet je wel dat, dat je aardig kan voetballen. En dat het vandaag zo mooi eruit komt. Ja, dat is fantastisch. Maar hier moeten we gewoon van genieten. En uh, weer op naar volgende week. Ramon Lewin, hij maakte een van de vier goals van Cambuur tegen Groningen. Het werd 4-1. En Bas Tegeler ging daarna naar de trainer van Cambuur, Dwight Lodewegers. Je hebt in de eerste twee wedstrijden wel uh, in momenten gezien uh, dat je elftal heel goed kan voetballen. Uh, had je verwacht dat het er vandaag zo massaal en massief uit zou komen? Als trainer weet je dat nooit. Ik had wel een goed gevoel bij vandaag, maar uh, dat weet je niet. Hè? We, hebben, we hebben vorige week Roda de tweede helft gewoon goed gespeeld. De eerste week tegen NAC was er ook fases dat het best redelijk was. Niet veel kansen gecreëerd. En als je dat dan op zo'n manier weer beantwoordt en, en doorgaat en scoort... en ja, zo overtuigend, dat is geweldig. Ja, want je speelt de tegenstander werkelijk ondersteboven, zeker in de eerste helft. Ja, ik vond het ook een mooie, want we dagen ook die jongens uit... Hè, van we willen voetballen, we gaan niet achterover zitten. We willen, we willen zelf initiatief nemen. En als we de bal hebben, we willen we hem niet alleen maar lang naar voren schoppen. We willen ook spelen, we willen voetballen. Nou, dat hebben ze absoluut gedaan, absoluut gedaan. Met inschuivende mensen van achteruit, met druk zetten over het hele veld. Je loopt ook risico daarmee, maar je bent beloond. Is dat een beetje de conclusie? Ja, absoluut. Ook door het druk zetten, maar ook inschuivende mensen... maar ook mensen op het middenveld die een bal durven hebben. Dat is, een, dat, is ook een, dat is ook een samenwerking die er moet zijn. Het moet niet zo zijn dat twee, drie man durven en de rest kijkt toe. Het is dat iedereen dat moet, daar, daarin mee moet. En ik vind dat ze dat goed gedaan hebben. Ja. Ja, dat is altijd het risico van dit soort dingen... dat je eh, als trainer een soort gok neemt om het op die manier te doen... want het kan ook verkeerd aflopen. Heb je het gevoel van tevoren gehad dat je een beetje dacht... ik wil zo spelen, maar daar heb ik ook een risico, neem ik daarmee? Nou, dat doe je misschien wel, maar ik vind ook... Kijk, spelers hebben zelf wel eens aangegeven van... als wij heel slap en rustig beginnen... dan knok je je eigen niet in de wedstrijd. En dan ben je 10, 15 minuten ver... en dan ben je allemaal aan doorzakken geweest... en dan, dan heb je niks afgedwongen, dan heb je het publiek ook niet achter je. Want dat vraagt hier ook wat, hè. Dat wil hebben dat, uh, dat je vooruit gaat. Dus aan van allerlei kanten is dat gewoon veel beter om het zo te doen. En dan zou je eens een keer in een mes lopen, dan, dan zei dat zo. Maar dit is wel beter voor, over een hele wedstrijd gezien. Dus dit is eigenlijk het ware gezicht van Cambuur, zoals we dat vanavond hebben gezien. Ja, ik vind vorige week Roda tweede helft en nu de eerste helft en de eindfase tweede helft, zo kunnen wij voetballen. Alleen, ik zeg al die maar, je hebt ook met tegenstanders te maken en die willen dat wel eens verhinderen en die nemen wel eens een bepaalde soort actie of een tactisch iets dat, uh, dat het jou moeilijk maakt, maar uh, zo willen wij wel voetballen, ja. ja. Lodewegers, hij is de trainer van Cambuur en zijn ploeg won met 4-1 van FC Groningen. 4-1 is veel, maar op sommige velden wordt er nog meer gescoord. Frank Wieluidt. Ja, het kan beter hoor. 50 Vijftigste minuut en het is 0-4 in Nijmegen. De tweede goal van uh, Benson. En op aangeven nota bene van Van der Werf. De centrale verdediger helemaal mee opgelopen. Heerlijke combinatie over die linkerkant. 2-1-2'tjes twee maakt hij. Dan komt hij op de achterlijn en legt hij hem bij de eerste paal. En daar kan Benson de bal zo binnenlopen. Daar waar Breuer volledig mis zit. Bovenberg het nakijken heeft die twee stellen. Ongelooflijk teleur vandaag in deze wedstrijd. En Benson kan dan weer afronden. De tweede keer dat hij op de doellijn staat en dan mag binnen tikken. Ja, zo gemakkelijk gaat het en dan heb je het de hele tijd over NEC en over Alex Pastoor en over wat iedereen in Nijmegen ervan vindt. Maar Peck staat gewoon met 4-0 voor en 4 bovenaan, mede in de, de divisie En uh, voetbalt ook gewoon lekker, scoort gemakkelijk en uh, krijgt eigenlijk nauwelijks serieuze kansen tegen. Higden in het begin van de tweede helft een uh, omhaal, maar dan zie je ook op het moment dat hij eindelijk een vrije omhaal heeft... Dat hij hem dan uh, naast uh, prikt. Dat is ook niet heel erg gemakkelijk om hem tussen de palen te krijgen. Als je niet alles uh, uh, onder controle hebt voor wat betreft de richting. En Higden heeft dan ook uh, nog die pek, maar, uh, pech. Maar het hangt uh, ook allemaal om die Engelse spits. Die vorig jaar dan weliswaar 26 goals maakte in de Schotse competitie. Maar dat het vandaar in de, deze competitie bij verre niet gaat halen. Simpelweg omdat alles wat om hem heen loopt kwaliteit uh, ontbeert. Dan kan uh, de kwaliteit van Higden uh, dat niet meer uh, goed maken gaat hier uh, serieus gehakt maken van NEC. Want uh, het staat aan het begin van de tweede helft al 4-0 voor in Nijmegen. Arm NEC, ik zou bijna zeggen arme Alex Pastoor. Wie is het beste begonnen in de tweede helft in Kerkrade? Richard van Waarden. Ja, dat is toch weer Vitesse nu met een vrije trap van Theo Jansen. En de kopbal van Havenaar, die lange Japanner in de punt van de aanval bij Vitesse. Kopbal gaat een metertje of twee boven het doel van Courto. 0-0 de stand. Drie minuten zijn we bezig in de tweede helft. En in de eerste 45 minuten vergat Vitesse zichzelf te belonen. Het betere veldspel kwam duidelijk van de ploeg van Peter Bos. Rode JC moest het vooral hebben van de omschakeling van de counter. Hoewel Rode JC en die kans hadden... Nog niet genoemd in de slotfase van de eerste helft. Toch wel heel dicht bij de 1-0 was. Met een kopbal van Fledderis en daarna nog een keer Luiks. De bal ging via Veldhuizen op de paal. En daar had Roda dus pech. Het publiek hier in Kerkrade achter de thuisploeg. Maar Vitesse heeft weer het bal bezit met Prupper. Die is hem nu kwijt. Dan kan Pluim namens Roda overnemen. Maar Frank, wat is er bij jou weer gebeurd? 52 minuten 0-5. Moktar is de doelpunt te maken. Ja, echt Iedere kans die Zwolle krijgt vliegt erin. En uh, het wordt zo ook niet heel erg moeilijk gemaakt. Eerlijk is eerlijk. NEC zakt op alle fronten door het ijs in deze wedstrijd. Het is echt afschuwelijk om te aanschouwen. En dan ben ik niet eens partijdig. moet je nagaan. Mokhtar geeft hem aan. Uh, nee, Mokhtar geeft hem niet aan. Mokhtar maakt hem af. En uh, Mokotjo is degene die hem aangeeft. Hij schiet hem in de verre hoek. Voorbij Jonssen die uh, kansloos is. NEC wisselt dan ook nog. Rex gaat uh, eraf. Maar of dat allemaal gevolgen heeft, dat vraag ik me af. Stutter komt er voor hem in. Een Duitser dus voor een deen. Maar NEC is reddeloos verloren vandaag in de eigen Goffert tegen Pek Zwolle. Dat uh, compleet los is overal op het veld. Als het de bal heeft, alle ruimte heeft, alle combinaties lukken. En dan uh, krijgt NEC natuurlijk ook alles tegelijk. Inclusief vijf doelpunten om de oren. En we zijn 52, nee 53 minuten onderweg in de Goffert. Roda, Vitesse dan reset jij weer. Ja, het witblauw van uh, Vitesse weer richting het doel van uh, Rode JC. Alle spelers van de Limburgers zo'n beetje op de eigen helft. Alleen Nemet staat zo uh, ongeveer in de middencirkel. Maar Vitesse heeft weer het balbezit met Van Aanholt, Kasja. Dan komt Vlederis wel naar de bal toe, maar blijft Vitesse aardig combineren. Dan een uh, bal in de breedte van Van der Heijden achter Van Aanholt. Waardoor het tempo toch weer wat uit de aanval is. Maar Prupper, die ja, ook weer terug, die komt dan uh, in de bal. Maar uh, met de rug naar de goal van de tegenstander heeft het ook allemaal niet. Zo heel veel zin. Nu dan misschien Theo Jansen. Dit ziet er uit. Balletje naar Van Anold. Linkerkant van het veld. Sliding van Luiks. De bal gaat over de achterlijn. En dus een corner. De vierde in de wedstrijd voor uh, Vitesse. Nee, er wordt een achterbal gegeven door uh, scheidsrechter Jansen. En dus uh, mag uh, Courto uh, de bal gaan uh, oprapen. Schiet Luiks hem naar de Poolse doelman toe. Is het 0-0. 51,5 minuut op de klok. En heeft Rode EC het moeilijk in deze thuiswedstrijd. Tegen Vitesse. En heeft Ruud Brood, de coach van Roda... Frank de Moersje uit de dugout gestuurd. Dan zal Roda waarschijnlijk heel anders gaan spelen met veel hoge ballen. Maar dat zal straks voor later zijn. 52 minuten dus gespeeld. 0-0. Franklin, I say a little prayer for you. Roda, Vitesse, Richard. Vitesse valt aan. Roda verdedigt over het algemeen in deze wedstrijd. 56 minuten bijna gespeeld. Nog altijd is het 0-0. Roda heeft nu het balbezit achterin met Luiks. Een paas richting Nemet. Die speelt ineens door richting Pluim. Dit zou iets kunnen zijn voor de thuisploeg in het strafstopgebied Pluim. Maar het schot gaat voorlangs toch ruim. Voorlangs Veldhuis hoeft daar weinig te doen. Het is een... Redelijke wedstrijd. Er worden ook wel hier en daar veel fouten gemaakt aan beide kanten. Terwijl Frank de Moesje nog altijd warm loopt vooraf zei Ruud Brood, de coach van Rode JC Al ik ga aanbrengen. Als het lange tijd een 0-0 blijft. En dan gooien we het over een andere boeg. Dat zal straks ongetwijfeld gebeuren. Terwijl het thuispubliek nu achter de spelers van Rode J.C. kruipen. Natuurlijk moet dat tijdens een thuiswedstrijd. De corner wordt getrapt, weggekopt. En dan gaat hij over het doel. En dan is ook deze kans voor Rode JC weer